11 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de Europese verkiezingen lijkt de PvdA met vijf zetels... in het Europees Parlement de grootste partij geworden. Volgens de definitieve poll van Ipsos... krijgt de partij vijf zetels, een winst van twee. VVD en CDA volgen met vier zetels. GroenLinks en Forum voor Democratie, ieder drie. D66 staat op twee zetels, evenals de ChristenUnie en de SGP... die een lijstverbinding hebben. De polls kennen een foutmarge van één zetel per partij... PVV, SP en 50PLUS zouden ieder één zetel halen. De Partij voor de Dieren geen. Voor die laatste vier partijen gaat het er gezien die foutmarge... dus om spannen of ze een zetel krijgen. De opkomst lijkt met ruim 41 procent iets hoger... dan bij de vorige verkiezingen in 2014. Toen was het eindopkomstpercentage 37. Officiële uitslagen zijn er nog niet. Die komen pas zondagavond als alle EU-lidstaten hebben gestemd. De veiligheidsdiensten hebben actiegroep Kick-Out Zwarte Piet... nooit beschouwd als een extremistische of terroristische organisatie. Dat is een misverstand, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. kick Out Zwarte Piet werd genoemd in een rapport over dreiging in 2017. De actiegroep diende daarop een klacht in. De coördinator zegt dat de groep in het rapport activistisch werd genoemd, niet terroristisch. Het geregeld testen van personeel op alcohol en drugs is tegen de regels, zegt de autoriteit Persoonsgegevens. Tientallen bedrijven in de industrie, chemie en in de haven nemen werknemers geregeld wangslijm af om te zien of ze onder invloed zijn, zo blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Er zijn andere manieren om werken veilig te houden, zegt de toezichthouder. En ook de vakbond FNV is tegen het routinematig testen van personeel. Onderzoekers in de Verenigde Staten hebben het wrak gevonden van het laatste schip waarvan bekend is dat het slaven vervoerde. Het ligt op de bodem van de rivier in de staat Alabama. Het schip met Afrikaanse slaven kwam aan in 1860, lang nadat de import van slaven was verboden. Waarschijnlijk om het transport te verdoezelen werd het schip tot zinken gebracht. Het weer, het koelt af naar een graad of negen. Morgen is het vrij zonnig, in het zuidoosten kan een buitje vallen en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom terug bij Peersel Radio Show 1334. Ja, 33 was vorige week. 34. Um, gaan we gaan weer een uurtje muziek voor jullie draaien. Um, we beginnen met David Boegs. Vorig uur ook we al een, uh, een album. En dit album, dit heet Dreams. Uh, en dat is uit 2018, uit behalve...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 Carlina with Perpetual Motion. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.perpetual motion.net.